De Amerikaanse president Obama en defensieminister Gates hebben overleg gehad over een drastische terugdringing van het aantal Amerikaanse kernwapens. Volgens de krant de New York Times, die het nieuws naar buiten bracht, gaat het om een vermindering van duizenden kernkoppen die nu in opslag liggen. Tegelijkertijd worden er investeringen gedaan om een sterke en betrouwbare afschrikking overeind te houden, schrijft de krant. De besprekingen met Gates en andere militaire adviseurs gaan later deze maand verder. Obama kondigde vorig jaar al aan dat hij de verspreiding van kernwapens wil tegengaan en naar een volledig kernwapenvrije wereld streeft. Besprekingen met Rusland over wederzijdse vermindering van het aantal strategische kernwapens worden volgende week hervat. Beide landen zouden dichtbij een akkoord zijn over een reductie van ongeveer 25 procent. President Sarkozy wil laten onderzoeken hoe het is gesteld met de Franse zeeweringen. Hij kondigde dat aan tijdens een bezoek aan het gebied dat eergisteren zwaar werd getroffen door de storm. Bij de plaats Legion-sur-Mer aan de Atlantische kust vielen gisteren 29 doden. Door een dijkdoorbraak kwam een nieuwbouwwijk blank te staan. De zeewering stamt uit de tijd van Napoleon en is volgens critici slecht onderhouden. De storm die over Europa raasde heeft in Frankrijk in totaal aan 51 mensen het leven gekost worden nog acht mensen vermist. Het weer vannacht is het helder. Er ligt de temperatuur tussen plus één graad vlak aan zee... en min twee graden in het binnenland. Lokaal kan er mist ontstaan. Overdag veel zon, afgewisseld met een enkele stapelwolk. En in het noorden kan hem bijvallen.